1 Uur. Waterbouwgemoed met het NS-journaal. De Europese Commissie heeft de beveiliging van Europese gebouwen in Brussel opgevoerd. Zo zijn er extra agenten en meer controles. Volgens de Commissie is er geen concreet plan voor een terroristische aanslag bekend. Maar zouden zich wel verdachte personen in de buurt van EU-instellingen in Brussel ophouden. Dit weekend waren er berichten dat twee jihadisten uit Den Haag plannen hadden om een aanslag te plegen op het kantoor van de Europese Commissie in Brussel. De plannen van Air France KLM om meer vluchten te laten uitvoeren door Transavia gaan voorlopig niet door. Vakbonden zeggen in Franse media dat de plannen zijn opgeschort tot begin december. Air France KLM maakte begin deze maand bekend via Transavia de concurrentie aan te willen gaan met budgetmaatschappijen. Het personeel heeft veel kritiek op het plan. Piloten van Air France zijn sinds vorige week in staking. De politie heeft een derde verdachte opgepakt... voor de mishandeling van een meisje van 15 in IJmuiden. Het is een jongen uit Heemskerk die net zo oud is als het slachtoffer. In totaal zijn er nu drie verdachten. De politie pakte donderdag al twee jongens van 14 en 15 op... nadat een filmpje van de mishandeling online was gezet. Het slachtoffer uit Beverwijk belandde met een zware hersenschudding... in het ziekenhuis, maar is inmiddels weer thuis. Turkije heeft de meeste grensovergangen met Syrië gesloten om de grote stroom vluchtelingen tegen te houden. Volgens de Turkse regering zijn de afgelopen dagen meer dan 130.000 Koerden uit Syrië naar Turkije gevlucht. Veel vluchtelingen komen uit de Syrische stad Kobani. Die wordt bedreigd door terreurorganisatie Islamitische Staat. Turkije had de grens bij Kobani vrijdag na lange tijd juist weer geopend. Het weer nog, vanmiddag breekt vanuit het noordoosten de zon steeds vaker door. Er waait een matige tot vrij krachtige noordenwind en het is zo'n 17 graden maximaal. Morgen net zo warm, maar dan wel aardig wat zon en minder wind dan vandaag. Dit was het NWS Journaal. ZFM. Verkeers -update. Verkeers -update. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat voor het Rinkwadacaduct nog drie kilometer file. Dat is de nasleep van een ongeluk.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 17. 17. Dankjewel. Hmm, dankjewel. Het is Helmoet Kool. Dankjewel. Hmm, dankjewel. Dankjewel. Mm, dankjewel dan u ze, dan Bram ze, dan dank Brand peper erachteraan, een kusje. Het is niet bewezen, maar het klinkt wel leuk in draaitje. rijtje. Dank u Hand om Nina Brink <lacht> Dank u Nina. Dit is Erika Terpstra Dank u Nina. Dank u de. Ja maar alleen wegens dit hoor Erika Terpstra die is leuk, die is sympathiek Die uh, werkt tegenwoordig bij de Teletubbies Werkelijk waar Winky Winky, volgens mij is dat... Er zijn nog Teletubbie-fans daar, ja. Dat zeggen ze ook altijd al, hè. Elvis En dat is natuurlijk niemand minder dan uh, Mark Knopfler Met zijn uh, Dire Straits Automate uh, Halverwege eind jaren tachtig denk ik zo'n beetje Calling Elvis Ik kan me nog herinneren dat ik hem toen zag In, het, uh, in de Kuip Toen was het nummer net nieuw de dan begon ik het concert mee En dat klonk bijna net zo Geweldig, wat was dat mooi Highest Straits oftewel Mark Knopfler met Calling Elvis. En even door met The Common Linets, met uh, hun nieuwe single. Als opvolger van Calm After the Storm. Dit is Give Me a Reason. waar we zijn de Common Limits als opvolger van Calm After the Storm. Het? Dat nummer dat zo hoog eindigde bij het Eurovisie Songfestival. Niemand verwacht dat. En dat gebeurde. Ze werden de tweede. Give me a to you en dit is uh, hun nieuwe single. Just Give Me a Reason. Give me a reason to you ja, en de volgende plaat... Uh... Ja, dan komt hij. Ik wou zeggen, komt er nou nog wat, maar duur het even. Ja, ja uh, ik heb even een muziekje, want ik heb nog geen, uh, geen jingle uh, klaargemaakt hiervoor. Dat komt uh, allemaal goed natuurlijk. Gaan, volgende week gaan we die even in orde maken. En dan gaan we dit uh, nieuwe onderdeel uh, in ons programma op maandag aankondigen met een prachtige jingle natuurlijk. Maar vandaag doen we het even zo. Dit is, uh, we hebben aan de telefoon Nat Nathalie Lindeboom, klopt dat? Dat klopt, goedemiddag. Ja, goedemiddag, jij bent uh, coördinatrice van uh, Ook. Wat, wat betekent Ook? Ook Zandvoort is het steunpunt voor heel Zandvoort. Zandvoort ja. is een geweldige plek om te wonen. En ook als je een steuntje in de rug nodig hebt. Omdat ja. je ziek bent. Uh, ouder bent. Uh, op dat soort momenten. En dat, uh, daar staat het ook voor. Ja, ja. En uh, nou ja, we gaan vanaf nu gaan we elke week contact zoeken met, met Pluspunt. Elke week om weer een nieuw onderdeel van Pluspunt. Waar een heleboel goed werk gebeurt. Uh, Donderdag hebben we altijd al de vrijwilligers En nu gaan we dat dus nog gaan we dat verder uitbreiden. Yes. Uh, waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over de themamiddag die wij gaan houden komende vrijdag in het kader van uh, Wereld Alzheimer Dag. Ah, is dat vrijdag? Uh, ja, dat is in deze periode en wij vieren dat uh, vrijdagmiddag met een uh, themamiddag. Ja. Uh, Nederland is aan het uh, vergrijzen, dat zal menigeen niet onbekend zijn. Zandvoort kent ook heel veel ouderen. En dat betekent dat er hier ook best veel mensen wonen die uh, Alzheimer of dementie hebben. Ja. En dat betekent ook dat er heel veel mensen zijn die zorgen voor iemand met Alzheimer en dementie. En uh, komen de vrij Vrijdagmiddag hebben wij voor deze groep een themamiddag met een informatiemarkt. Oké, okay, en, en uh, wat kunnen de mensen daar verwachten? Uh, we starten op kwart over twee uh, met koffie en koek, want dat is een goede binnenkomer. Ja. Daarna hebben wij een uh, film. Die film dat is een documentaire, uh, documentaire mist... En die geeft een heel uh, goed beeld van een echtpaar. Wat het betekent voor hen nadat bij meneer de ziekte van Alzheimer is vastgesteld. En ja. nou, wat er dan eigenlijk allemaal in je, in je leven gebeurt. Ze zijn een hele periode gevolgd. Daar gaan we met elkaar naar kijken. Daarna is er uh, een moment om met elkaar de film na te bespreken. En ook vragen of ja, reacties uit de zaal. Wat het bijvoorbeeld voor mensen zelf ook betekent. En dan hebben we om vier uur hebben we nog een informatiemarkt. En dat is echt de informatiemarkt. Uh, waar kan je nou allemaal mee te maken krijgen uh, als deze ziekte jouw pad kruist? Van wie kan je enige steun uh, krijgen? En hoe werkt dat allemaal? Ja. En dat hebben we om vier uur. En aan een uur of half vijf hebben we afsluiting. Ja, ja. Nou, dat, is een, uh, dat is een mooie middag, vooral als je, het is natuurlijk voor niemand hopen dat je aan die uh, akelige ziekte uh, gaat, gaat leiden, want uh, eventjes voor, misschien in, dat er mensen zijn die het niet precies weten, wat, wat is Alzheimer kort gezegd? Waar heel veel mensen eigenlijk Alzheimer en dementie van kennen... is de vergeetachtigheid. En er is een verschil tussen wat ouder worden en wel eens wat vergeten. En echt zo vergeetachtig zijn dat je eigenlijk even niet meer weet... Uh, welke dag het is of welke afspraak je had. Mm -hmm. En dat begint vaak met kleine dingen. En uiteindelijk betekent dat dat mensen ook de dingen die ze aangeleerd zijn... voor zichzelf zorgen tot en met je veters strikken... dat je dat niet meer kan, hè je langzamerhand neemt alles van je geheugen af. Ja, ja. Dus je, je geheugen wordt gewoon uh, langzaamaan gewist, zou ik maar zeggen. Ja, ik heb, ik heb wel van iemand, en dat vond ik wel een heel mooi voorbeeld. Dat als je klein bent, dan wordt je, uh, gaat de boekenkast wordt gevuld met allemaal boeken met kennis. Ja. En als je, als je gaat lijden aan Alzheimer of dementie, dan wordt die boekenkast weer heel langzamerhand leeggemaakt. Totdat die weer helemaal leeg is. Ja, ja. En dan ben je gewoon weer terug bij af. Dan is het in elk geval zo dat jij ontzettend veel uh, uh, zorg en steun nodig hebt. voor alle uh, gewone dagelijkse dingen. Ja. omdat dat niet meer zomaar vanzelf gaat. Nee, oké. Okay. Nou, het is uh, dan natuurlijk te hopen dat. Uh, uh, ja, uh, is, er, is er een remedie voor? Is er, zijn er. Zijn er... Uh, behandelingen voor? Er, er, uh, bij Alzheimer is er wel iets, iets van medicatie. Maar er is nog steeds niet dat ene pilletje wat je kan innemen. En dan is het klaar. Was het maar waar. Ja. Maar er worden landelijk wel uh, ja, wordt er heel veel ingezet uh, qua onderzoeken. Maar op dit moment zetten we vooral met elkaar nog in op uh, het leven zo prettig mogelijk maken. Ja. En dat geldt zowel voor degene die het betreft. Maar ook voor de omgeving. Want, uh, de zorg voor iemand met Alzheimer of dementie is uh, zwaar. Ja. En vaak zijn dat zelf ook mensen die ouder zijn. Dus dan is het ook fijn als je bijvoorbeeld kan aangeven... wat jij als mantelzorger nodig hebt om die zorg vol te kunnen houden. Okay. En dat is ook heel persoonlijk en heel verschillend. Ja. En daar gaan we deze middag ook aandacht aan besteden. Mensen mogen wat dat betreft ook echt hun wensen kenbaar maken. En dan gaan we eens kijken of we daar wat mee kunnen doen. Oké. Okay. Um... Waar vindt het een en ander plaats? Het de uh, themamiddag vindt komende vrijdagmiddag. Vanaf kwart over twee plaats bij steunpunt Ook Zandvoort, Flemingstraat 55 in Zandvoort. En... en natuurlijk is de bijeenkomst gratis. Oké, okay, en iedereen is welkom. Iedereen is van harte welkom. Nou, we gaan het uh, nog eventjes ook op onze uh, Facebook-site zetten, dat uh, iedereen dat dus weet. Dus aanstaande vrijdag, uh, aanstaande vrijdag vanaf kwart over twee de Alzheimer-informatiemarkt in het uh, steunpunt Ook Zandvoort, Flemingstraat 5. Ja, 55. Klopt. Ja, 55. Moeten de mensen zich nog van tevoren aanmelden? Nee, of nee, ze zijn gewoon van harte welkom. Gewoon van harte welkom. Oké, okay, nou, hartstikke bedankt. Fijn dat we dit uh, zo kunnen opstarten. En we gaan er, uh, we gaan er nog even rugbaarheid aan geven via onze uh, CFM app. En dan uh, komt het allemaal goed. Dankjewel. Bedankt voor het gesprek graag gedaan oké okay, tot ziens. no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 Base. Meghan Trainor. En de base, Megan Trainer. De strekking van de tek, tekst schijnt te zijn dat het helemaal niet geeft als je een dikke kont nou. no, no, no, no, no, hebt. Hey. Zo, dan krijgen we zo weer het regio-nieuws na de volgende plaat. En, en dan gaan we ook nog even contact proberen te vinden... Met onze razende reporter. Maar eerst nog even een ander leuk plaatje. For. G -G -F -F -F. Namelijk van de heer Stevie Wonder. Van het album Songs in the Key of Life uit 1976. Hier is Sir Duke. Bringing out, there's no way. Songs in the Key of Life. Volgens velen nog steeds het allerbeste wat Stevie Wonder ooit gemaakt heeft. Prachtig dubbelalbum met ik weet niet hoeveel fantastische muziek erop. 1976. En dit uh, liedje ging de gat, dus eigenlijk de tekst over Duke Ellington. Alle andere bekende jazznamen komen natuurlijk ook naar voren. Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Seth, uh, Count Basie, Glenn Miller. Ja. Stevie Wonder. Voor Zandvoort en de regio. En hier is het Regio Nieuws voorgelezen door Maurice Mulder. Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt morgen aandacht aan een man... die meerdere malen mensen op leeftijd heeft bestolen van hun pinpas... en daarna geld van hun rekening pinde. De man sloeg in maart en april dit jaar toe in Heemstede, Annapallona, Bergen, Hoorn en Monnickendam. Op 4 en 11 april dit jaar werden in Hoorn en Monnickendam twee oudere dames aangesproken... door een man die de slachtoffers afleidde met een landkaart. Hierna was een pinpas verdwenen en was er ook al geld mee gepint... voordat de pas geblokkeerd kon worden. Op dinsdag 8 april heeft de man ook toegeslagen in Oestgeest. De pas van een 69-jarige vrouw werd toen gestolen nadat ze bij de ethos had gepint. Meteen na de diefstal werden een aantal grote bedragen van haar rekening gepint. Er zijn inmiddels ook beelden van eerdere pintransacties in andere plaatsen... waar deze man gepint heeft met gestolen passen opgedoken... Op 24 maart dit jaar wordt in Heemstede gepint vlak nadat de pas van een 92-jarige vrouw gestolen is. En een aantal dagen daarna pint hij eerst met de net gestolen pas van een 87-jarige vrouw in Bergen. Die dezelfde middag, euh, dezelfde middag overkomt een 89-jarige man in Annapolona hetzelfde. Het lijkt erop dat deze man vaker toeslaat bij voornamelijk ouderen. Nadat hij boodschappen, bij het boodschappen doen hun pincode heeft afgekeken leidt hij ze dus af. Of sporing verzocht wordt morgenavond 23 september om half negen uitgezonden op de NPO 1. Onder meer een traumahelikopter en verschillende hulpdiensten zijn zaterdagnacht uitgerukt om een man aan de ha Adriaan de Jongstraat in Haarlem uit zijn benarde situatie te redden. Het slachtoffer had zichzelf namelijk verstikt in een stuk, jawel, frikandel. Twee ambulances en twee politiewagens waren al snel ter plaatse om hulp te verlenen. Ambulancebroeders hebben het slachtoffer eerst hulp verleend en voor verdere zorg overgebracht naar het ziekenhuis. Het gealmeerde traumateam hoeft uiteindelijk niet meer ter plaatse te komen. Nou, onze ster uh, DJ van deze uitzending, Ruud Jansen, weet er alles van. Hij was een van de duizenden reizigers die het 175ste, jaardag, 175ste verjaardag hebben gevierd van Spoorweg Nederland. Vooral in de ochtend was er veel belangstelling... voor de historische treinritten tussen Amsterdam, en Amsterdam Centraal en Haarlem. Het Spoorwegmuseum vierde het jubileum afgelopen weekend... met meerdere activiteiten. Zo stuitte op het Amsterdam Stationsplein nietsverboedende reizigers... rond de middag op een theatervoorstelling... waarin stoomlocomotief de Arend de Hoofdrol speelde. De 175e verjaardag van het spoor werd georganiseerd... door zo'n 60 bedrijven uit de spoorsector... Een van de bijzonderste treinen is de zogenoemde Blokkendoos. Een elektrische trein uit 1927. En we hadden het hier in de studie erover. De Hondenkop was er ook. Het was ook een hele bijzondere trein. Ieder jaar laten Patrick en Mandy Berg van Viscard de Zemermin hun klanten bepalen welke haring ze moeten gaan verkopen. Afgelopen zaterdag organiseerden zij een gezellige middag in een loods aan de Wadstraat. waar hun vaste klanten konden proefproeven proeven. Vier soorten haring waarvan twee van de leveranciers die de jaarlijkse haringtest van het AD heeft gewonnen... stonden hapklaar om te worden geproefd en gekeurd. Bent u benieuwd welke lekkerste werd bevonden? Dat leest u komende donderdag in de Zandvoortse krant. En de luisteraars van CFM hebben gisteren al een klein voorproefje kunnen horen daarvan. De meeste mensen vonden haring A de lekkerste... en Patrick vertelt stiekem dat dat al een van zijn vaste leveranciers is. Na de Dam tot Danloop in Amsterdam is gisteren een hardloper overleden. Dat bevestigt de organisatie. Het gaat om een 24-jarige man. De man had de race uitgelopen. Daarna werd hij ontwel. De loper werd overgebracht naar de medische post. De reanimatie bleek helaas te laat. De man nam deel aan de bedrijvenloop van de Universiteit van Amsterdam... en was student geneeskunde. Abonnementhouders van de NS opgelet. Wie zijn over chipkaart met daarop het, uh, het abonnement vergeet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 moet bijvoorbeeld maandelijks 318 euro worden afgerekend. NS-manager van Halen zegt tegen de Telegraaf dat reizigers een beroep kunnen doen... op een coulantsregeling van de NS. Toch is dat volgens de woordvoerder van voor een BTOV niet genoeg. Dan ben je afhankelijk van de grillen van de NS. Ik denk dat er een fout in dit bericht zit, helaas. Wat is er dan? Nou... Is er niet 318 euro? Nee, zeker niet. Oh, nee, nee, zeker niet. Dat is het jaarbedrag. Dat is, een dat is het jaarlijks ja. 380 oh. Dat is het Ja. Want uh, ik weet het. Antela heeft bijvoorbeeld ook zo'n zo abonnement. Die betaalt iets van, uh, van vier tientjes per maand. Betaal je daarvoor. En dan reis je dus gewoon, uh, <coughs> dan reis je dus gewoon 40, met 40% korting en in het weekend gratis. Dus het is helemaal niet zo gek, hoor. Ja, maar deze is uh, altijd gratis, zeg maar. Oh. oh. Ja, dat kan. Nou, dat... Uh, het is het abonnementsforum voor dalvrij heet hij En dat ja. abonnement waar altijd onbeperkt kan worden gereisd. Oh. Okay. Dus je hoeft nooit meer een kaartje te kopen en ook niet tegen korting. Wil je nou meereizen met zo iemand? Dan mag uh, als introduceren, zeg maar, dan mag je wel 40% korting reizen. Oké. Okay. Maar 380, ja, ik win hoop geld. Maar als je dagelijks uh, van uh, Groningen naar uh, Maastricht met de trein moet, dan is het wel te doen, denk dan ik. Dan heb je het er zo uit, hoor. Dan heb je het binnen een paar dagen eruit. Ja. Uh, ja, omgevingsloket online is uit de lucht aanstaande dinsdag 30 uh, september. Op 30 september 2014 kunt u www.omgevingsloket.nl de hele dag niet gebruiken. De nieuwe versie van Omgevingsloket wordt dan geplaatst. Het Omgevingsloket is vanaf woensdag 1 oktober 2014 stipt 0.00 uur weer beschikbaar. De wijzigingen voor vergunningvrij bouwen in de vergunningscheck wordt op 1 oktober nog niet uh, op de productieomgeving geplaatst. Omdat deze, wijzigingen, omdat deze wijzigingen naar verwachting op 1 november in werking treedt. Deze wijziging komt beschikbaar op de productieomgeving op het moment dat de wetgeving ingaat. En tot zover het Regio Nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, vandaag is wisselende Noordzeebewolking met een vrij krachtige tot krachtige noordelijke wind. En de maximumtemperatuur is zo'n 16 graden. Morgen hebben we gelukkig wel periodes met zon en wat minder wind. Het kwik komt niet hoger dan 17 graden dan. En woensdag is het weer bewolkt. Matig tot vrij krachtige westelijke wind met een maxima van ongeveer 18 graden. Na de komende week wolkenvelden en geregeld wat zon. Geleidelijk oplopende middagtemperaturen tot iets boven normaal en aan het eind van de week. Iets boven normaal aan het eind van de week. De normale middagtemperatuur is namelijk 18 graden. En de zee is net iets warmer. Die is zo rond de 19 graden Celsius. Heerlijk. Dat was het weer. Vierd het zaak voort. Nou in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.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 On our bed where the moon has been sweating In a cry filled with footsteps and sand I, I, I, pick Take this walls, take this walls, Take its broken waste in your hand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 And I'll see what you've chained to your sorrow All your sheep and your lilies of snow Aye, aye, aye, aye Take this waltz, take this waltz With its own, never forget you, you know With it's...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 Leonard Cohen. En hoe dat uh, op het ogenblik weer heel erg in de belangstelling staat... vanwege de reclame van, uh, van de Nest, geloof ik. En daar zit hij achter en daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Ik had al een tijdje wat met dit nummer. Het is, uh, het is heel mooi. Leonard Cohen was dat. En dat nummer dat heette dus Take These, uh, This Waltz. En als het goed is, ik hoor een heleboel geruis. Zit je aan zee of zo? Ja, sowieso. <laughs> maar ik zit echt, we wachten op de, op de tune. Ja, die komt, die ah, komt er aan. daar komt die aan. Nieuws uit Zandvoort. Van onze razende reporter, Joop van Es, junior. Nou, daar is hij dan, dames en heren. Joop ja, van der Sjuli, hoor. Ja, ja, ja, ja, daar is hij weer. Ja, Hels ja. een razende reporter. Hè. Weer een woest weekend achter de heb ik gehoord. Nou, ja, ik een vatbaar van mij, hoor. Oh. Maar Jezus, wat kan je toch een rare muziek maken in een vreemde taal, hè? Hoezo? Dus, nou, er was helemaal niks aan te verstaan. Waarvan? Oh, van, van, van het nummer van Cohen. Oh. Dat ken ik als een Engelstalig nummer, maar dit was geen Engelstalig. Ja, hoor, het was echt Engelstalig. Engel, Engel, Engel, Engel, Engel, Engel, Engel, Engel. Goed, rust, ja. ja, vertel. Uh, het is in, in het soms was eigenlijk een beetje een uh, vrij rustig weekend geweest. Laat ik het zo zeggen. We, we hadden vrijdag al gezegd dat er was uh, het haringproeven bij, uh, bij de Zemermin. Dat ja. was de eerste avond bij Café Koper en er was voor concert. Nou, bij de laatste twee ben ik niet geweest. Dat hebben uh, collega's gedaan. Ik ben bij het, het haringproeverij geweest van. Uh, uh, de Zemimin, de haringkraam van uh, Mandy en Patrick Berg... Ja. de boulevard tegenover het, uh, het Centerparks Hotel. En welke vond jij het ja. lekkerste, Joop? Sorry? Welke, welke haring vond jij het lekkerst? Mag ik zo meteen even met mij alweer? Kom op. Oh. Ja, het, is, het is een superfeest geweest met uh, meer dan 500 mensen... die uh, dus in het loop van het, uh, van het jaar... Uh, minimaal één uh, haringstrippenkaart van de min hebben gekocht. En die haringstrippenkaart houdt in dat je voor ieder haring in plaats van 2 euro betaalt. Oh ja. Het scheelt nogal een beetje, met name als je helemaal gek bent van haring zoals ik. Nou, ik was daar natuurlijk ook aanwezig. En dan in de ho hoedanigheid als uh, verslaggever. En meer dan 500 mensen jongens, dat is nogal wat hoor. Ja. Het wordt elk jaar meer en het is zo ontzettend gezellig. Het lijf is hapjes, drankjes, haring, als je wilt. Van alles en nog wat. En ja, men heeft daar ontzettend genoten. En dan van de ruim 500 gasten hebben er 414 een in geleverd. Er zijn er altijd wat. Dat hadden er eigenlijk, vind ik, meer moeten zijn. Maar goed, dat is weer wat anders. Je bent er niet verplicht. Wel simpel. Maar van die 414... Ja, maar welke denk je die er gewonnen heeft? Ja, ik weet het denk ik wel. Oh, nou zeg het eens. Ik denk uh, Haring A. Ja, die heeft inderdaad gewonnen. Uh, Patrick Berg had verzonnen dat er dit jaar... Uh, nou, dat verzint hij niet dit jaar, want er zijn altijd vier partijen Haring. Maar hij heeft uh, twee partijen van zijn reguliere uh, leverancier uh, laten komen. En twee partijen van uh, degene... Uit Schevingen, die uh, al, al een x aantal keren de beroemde haringtest van het AD heeft gewonnen, tenminste met zijn haring. Uh, en die heeft dus niet gewonnen, want Haring A was van Patrick's uh, reguliere leverancier. En ik vond het een uiterst smakelijke haring: met heel veel smaak. Hij was niet te zacht, hij was niet te hard, hij was niet te zout. Het was perfect in orde. Ja, en als je dan medewerkers hebt... die de haring eh, ontzettend goed schoonmaken... Er zit ik altijd wel eens een graadje in. Dat ontkom je niet aan. Maar geen schubbetjes. Dat vind ik... Oh, oh, oh. Dan hoef ik geen haring meer, weet je wel. Yeah. Nee. nee, Dat klopt. Uh... <laughs> Ja, en, uh, maar dat was dus niet het geval. Die, die meiden hebben dus zaterdag... 2200 haringen staan schoonmaken en snijden. Dat zijn er wel een paar, jongens. Ja. Met z'n vieren. Ja, toch? Ja, en zeker weten. Dat ging ontzettend goed. Uiteraard zijn er rijen voor de stalletjes dan. Maar daar ontkom je niet aan. Maar het is wel zo ontzettend goed georganiseerd. Weer goed georganiseerd. Want dat is elk jaar het geval. Maar dit jaar waren we er weer meer dan vorig jaar. En eh, ik denk dat uh, haring A... 126 stemmen gekregen. Echt uh, verdiend gewonnen heeft. Een goede tweede overigens was Haring D met 110 stemmen. En dan Haring B had 100, 106 stemmen. En dan de laatste, Haring C, ja, ja toch nog 76 stemmen. Dus je zo zie je, niemand heeft de gelijke smaak. Goed, gelukkig, nee. Nee. denk ik. Gelukkig toch? maar. Nou Dat was, dat was mijn bijdrage mm. van vandaag. En ik ben ontzettend blij dat het weer goed gelopen is daar. Uh, Patrick en Mandy... Groot en de medewerkers uiteraard. Oké goed gedaan. Nou, mij zullen ze het er nooit zien. Ja, jij houdt niet van haring. Ik ben ook geen erg haring haringet, maar ik was er ook aanwezig. Maar de rijen stonden letterlijk tot buiten. Hij doet het nou voor de elfde keer. En het wordt echt, wat je net zei alleen maar drukker en drukker en drukker en drukker en drukker. Dus een heel goed initiatief. Ja. Maar dat betekent toch dat hij kwaliteit heeft, Mo. Ja, dat heeft hij zeker. Nou, we gaan... Uh, ik, ik, ik heb al genoeg aan de lucht, maar Ruud, je moet wel eventjes leren eten. Ja. Nee, hoef ik helemaal niet. Ik heb al genoeg aan de lucht, man. Vier dagen in op week of zo. Oh nee, vier dagen in de week op, dan moet je oh, ik, ik heb al genoeg aan de lucht, man. Eh, je weet wat Stevie Wonder zegt als hij voorbij een haringkraan loopt, hè? Ja, ja, ja. Goedemorgen, dames. Niet zeggen, niet zeggen. Goedemorgen, dames. Nou, oké, okay, jongens. Uh, jullie hebben het plezier gehad. Hartstikke gezellig. En, uh... Ja, het was leuk. Goede ja, okay. muziek trouwens ook. Een oh. meisje dat zong en, en met een gitarist. Ja, en daarna uit Haarlem uh, was het. Ja, ja die waren er vorig jaar ook. Echt leuke muziek, gezellig. Uh, waar, waar ik een beetje, een klein beetje. Uh, dat komt eigenlijk niet in mijn, in mijn ogen. Dat uh, die muziek uh, sterk versterkt was. En dat vind ik jammer. Ja. Het had gewoon akoestisch moeten blijven en niet. Uh, ja, maar dan, nou, komen ze, dan komen ze niet voor, ik, uh, dan dan en ze en niet voor die koude uit. Zo, zo, zo, Sommige zo... mensen smaken zo hard dat ze komen niet bovenaan. Het was joh. zo druk in die loods en de muziek moest in die loods te horen zijn. En ja. dat overstemde, niet vond ik, uh, Joop? Nee, maar buiten wel. Ah, oké, okay, dat is waar. Oké, okay, nou heren, uh, we gaan er een punt aan draaien. Want anders dan gaan we dwars door het nieuws heen zo wat <laughs> Nou, dat is nog wel even door. <laughs> ja, maar dat het wel toch? Jullie ben in jaring. <laughs> uh, Joop, bedankt voor je bijdrage weer. En we, en okay. we spreken elkaar vrijdag weer bij de weekendag. Oké okay, dan, tot dan, hoor! I ...van uh, Sia. En uh, deze week is uh, ook al een beetje een bijzondere week uh, binnenkort. Dit week binnenkort komt, uh, komen de eerste vijf solo-LP's van George Harrison die komen weer uit. Uh, onder de titel The Apple Years. En daarom in de Amerikaanse televisieshow Conan... ...wordt deze hele week aandacht besteed aan de muziek van George Harrison. Vanavond uh, begint dat met uh, <coughs> elke week dus elke dag een andere artiest die uh, iets van George speelt. Vanavond is dat Beck. Uh, morgen is dat Paul Simon. Overmorgen uh, is het... Danny Harrison and Friends. En dan hebben we ook nog... Uh, Nora Jones die iets gaat doen. Dat is donderdag. Uh, als u op Facebook kijkt... onder George Harrison... dan kunt u dat uh, zien. Er staat ook een link waar je het kunt, uh, kunt volgen. Dus deze week is dat... Uh, aan de hand ja. Zo'n beetje de laatste helft vandaag. dag. Oh, if there's one thing to be tall, the streams are made to be called, and friends can never be barred. It's Gavin DeGro en Fire. Doesn't matter how long it's been, I know you'll always jump in, cause we don't know how to quit. Let's start a riot tonight, a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 We all fight like that Oh, the bond is deeper than skin The kind of club that we're in The kind of love that we give Oh, ever since the dawn of mankind We all belong to a tribe It's good and oh this one's mine Let's start a Dus gediedeld uh, Fire. En dat is ook de laatste voor vandaag, hè? Ja, ja. Zit erop. Wat dat betreft. Zie je vanmiddag. Tot deze maand op de 22e. Morgen is het programma er weer. Dan natuurlijk. Met Sheralduif. En. Uh, Dolly Tempierik. En, uh, wij, Ik ben er zelf weer. Aanstaande woensdag natuurlijk. Met, uh, Samen met Angela, natuurlijk. Nou, een heel klein stukje nog Beatles barok. Zo mooi eventjes nog een klein stukje stemmer en zo, hè? De zon is er nog steeds. Nou, tot woensdag zou ik zeggen en veel plezier nog met alle andere programma's van ZFM vandaag. Dag. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.